Bovendien is het te gevaarlijk om het gebouw in te gaan. Met hoogwerkers wordt nu geprobeerd om het te blussen via een gat in het dak. Aan de syrisch jordaanse grens zijn afgelopen avond militairen van beide landen slaags geraakt. Bij de schermutselingen werden panzervoertuigen ingezet. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de Schieppartij. De gevechten braken uit in het Tel-Shibab-Tura-gebied... dat door Syrische vluchtelingen wordt gebruikt om het land te verlaten... Een Jordaanse woordvoerder zegt dat de Syrische militairen... als eerste het vuur openden en troepen in Jordanië beschoten. Volgens hem zijn er geen landgenoten gewond geraakt. Syrië heeft nog niet gereageerd op het incident. Een Amerikaanse soldaat is veroordeeld tot een levenslange celstraf... voor het plannen van een aanslag op een restaurant vol militairen. Nasser Jason Abdo werd vorig jaar gearresteerd... in een motel in de buurt van de legerbasis Fort Hood in Texas... In zijn kamer werden wapens gevonden en materialen om een bom mee te maken. Zijn plan was om een bomaanslag op het restaurant te plegen en alle overlevenden neer te schieten, zo vertelde hij de politie. Volgens de 22-jarige moslim zou zijn daad gerechtigheid betekenen voor de bevolking in Irak en Afghanistan.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 Dit is Radio 1, NCRV, welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Henk Sjoerd Oosting. Ja, welkom bij het tweede uur van Casaluna. We gaan dit uur proberen een lijstje samen te stellen van onderwerpen waar de Tweede Kamer aandacht aan moet gaan besteden. Tenminste, als het aan u ligt. Uh, dat doen we naar aanleiding van een plan van GroenLinks... dat je in restaurants en kroegen altijd een gratis glas water moet kunnen krijgen. Zo maakten ze uh, bekend. Nou, lijkt een uh, mooi plannetje voor de verkiezingen. Maar misschien dat u vindt dat er nog wel andere dingen zijn... die heel makkelijk in te voeren zijn, waarvan u zegt... dat moeten we vooral gaan doen. Bel me dan even op 0800-1121. Het gratis telefoonnummer van Kazaluna, dat is 0800-1121. Het mailadres is Casaluna@ncv.nl. En twittert u, gebruikt u dan de hashtag Kazaluna. Wat zou u willen veranderen? Welk punt moet op de Tweede Kameragenda komen? Meneer Naaktgeboren is de eerste beller. lijn. dag meneer Naaktgeboren, goeienacht. Dag. Dag, wat moet wat u betreft terugkomen? Ja, de gymlessen op de basisschool en de zwemlessen. De, de zwemlessen? En de gymlessen op de basisscholen. Ja. Waarom is dat van belang volgens u? Uh, iedereen heeft het op een gegeven moment nu uh, over obesitas, allemaal. Dus. Uh, en volgens mij komt het. Uh, heel veel door, omdat het in feite van. De, omdat die. Uh, uh, uit het verleden de, de stemlessen en, en de gymlessen. gewoon is afgeschaft. Mm -hmm. En uh, ja, oké. Okay, als ze daarmee beginnen dan uh, denk ik dat je een heleboel uh, van de obesitas uh, uh, figuren uh, daarmee uh, eruit haalt eigenlijk. Ja, dus dat het goed is voor de, voor de gezondheid. Ik zag ja. uh, gisteren minister Schippers op televisie die zei. Ja, dat heb ik ook gezien. Ja, mijn, mijn dochter gaat gewoon nog naar Semles op school, zei zij. Dus ja. uh, volgens haar is het niet zo'n probleem. Nee, uh, nou oké, okay. ik uh, woon dus al in Almere. Nou, daar is het al uh, jarenlang afgeschaft. Dus. Uh, uh, dus hier is het in feite is het, uh, geen uh, onderdeel meer uh, van het onderwijs eigenlijk. Ja. Uh, we, we, Weet u wat, onder... wat de reden was in Almere om het af te schaffen? Was dat met, uh, met geld te maken of veiligheid? Het had met geld te maken, ja. Ja, want dat is natuurlijk wel het probleem. Hè, dat schoolzwemmen en, en gymlessen wel heel veel geld ook kost. Nee, maar uiteindelijk... Van, uh, ik bedoel, nu zijn er allemaal... Uh, uh, activiteiten om de uh, obesitas aan te passen. Dat kost natuurlijk ook een heleboel geld. Dus als je het uh, niet bij de basis aanpakt, dan, uh, ja, okay, dan uh, loop je volgens mij altijd uh, achter de feiten aan. Ja, nou ik noteer voor op de lijst die wij gaan sturen naar de Tweede Kamer dat wat u betreft de zwemlessen en de gymlessen op de basisschool weer terug moeten. Graag. Dank u wel meneer Naaktgeboren. Oké. Okay. Ja, Goeiedacht. Als u uh, uh, een uh, bijdrage heeft voor de lijst, bel dan even 0800 1121 of mailt naar kazeluna.ncv.nl. Jasmine, een hele goede nacht. Ja, goedenavond. Ik uh, zou graag uh, die identiteitskaart uh, gewoon gratis geven aan de burger. Men heeft verplicht om uh, zich te legitimeren. En dat is uh, verplicht tot de overheid. De overheid ook heeft die een plicht. Ja, dus de, de, de, ja, de identiteitskaarten... De overheid aan mensen om te legitimeren. Ja, dat is de plicht van de overheid... om gewoon gratis uit te delen een identiteitskaart. Omdat een paspoort, dat is anders. Ja, en, dat, en, dat maakt u wel een die... verschil tussen... tussen een paspoort en een identiteitskaart? Nee, een identiteitskaart is anders dan een paspoort. Ja, maar, maar voor u... U zegt van een paspoort, daar moet je wel voor betalen. Dat vindt u wel ja, terecht? Ja, dat is te begrijpen. Maar een identiteitskaart... Hier in dat land, dat moet gratis. Ja. Um, en, en ja. Ik heb een waslijst. En uh, gewoon het water, omdat het is overvloed van water in Nederland. Dat moet gewoon die eerste uh, 100 meter, meter, kubieke meter, gratis. <laughs> Oké, okay, de eerste 100 kubieke meter moet gratis. Wa waarom? Ja, en nog... Uh, nee, maar wa waarom, wilt u, senta, waarom wilt u dat het... Uh, mevrouw... vrij, autovrij, autovrij. Ja, maar even, waarom? Oh, met moet het water, water gratis? We kunnen we niet leven, hè? van uh, glas water van GroenLinks, ben je niet zo. Dat is niks. Nee, maar, maar waarom uh, 100 kubieke meter gratis? Uh, dat water, omdat het is overvloed in Nederland, uh, dat water. Ja. Het regent iedere dag en we, we hebben genoeg water in, in het land. Ja, maar dat moet wel gezuiverd worden en het moet wel naar uw, uw huis gebracht worden. Ja. Dus dat, dat is niet gratis. Ja, die eerste uh, 100 meter kubieken gratis. Ja. En gas ook, dat moet ook die eerste 10 meter kubiek meter ook uh, gratis. Ja, maar dan is het en, helemaal uh, snel op, denk uh, ik. Dan uh, hef, uh, heeft Nederland heeft bijna geen gas meer als het zo snel gaat, denk ik. Ja, maar uh, ja, afhankelijk van uh, de voorraad toch. Oké. Okay. Uh, ja. nee, ik hoop dat, uh, dat al die auto, uh, ja, dat die centra... Uh, we moeten auto vrij, omdat we krijgen uh, veel CO2. Mensen die wonen in het centrum, ze krijgen genoeg stof thuis. Oké. Okay, dus... uh, dat is wel een waslijst, maar dat is genoeg. Ja, dat, dat, ik denk dat het veel... de al heel veel geld gaat kosten als ik uh, het lijstje bij elkaar op ga tellen. Nee, okay, we beginnen eerst met de identiteitskaart. Eerst met de verplichte identiteitskaart, die okay, moet gratis ik worden. Dank u wel. Dag. Dag. We hebben hem op het lijstje erbij geschreven van Jasmine. Nou, als u dus wil wat toevoegen. Als u zegt, van, nou, dat is heel makkelijk uh, te doen. Um, neem dat glas water wat dus gratis moet zijn. Wat uh, GroenLinks nu uh, uh, heeft ingebracht in de campagne. Um, bel dan even 0800-1121. Dat is al gratis. Dus daarna kunt u uh, niet meer voor pleiten dat het een gratis nummer wordt. Mailen kan naar Luna uit ncv.nl. En u kunt ook twitteren. Gebruikt u dan even uh, de hashtag casaluna. Gaan we naar Dirk. Dag Dirk, goeienacht. Goeienacht. Ja, wat, uh, wat, wat moet er uh, op uh, het lijstje van de Tweede Kamer komen wat jou betreft? Uh, nou, een hele hoop dingen. Maar <laughs> wat, ik, wat ik vandaag dus meemaakte, daar ben ik echt woedend om geworden. Ja. Omdat het, ja, dat, uh, dat is zoiets bezokers. Ik heb een bril op medische indicatie. Mm -hmm. En dat, uh, omdat hij zo sterk is... En met allerlei verschillende correcties. Dus plus 7, plus 6, plus nog een keer een cilinder van 6, plus een leesgedeelte. En dat zit op één oog, op mijn andere oog, is al de wind. Ja. En uh, ja hoor, dat kon allemaal. En uh, nou, ik had het al bijna ingediend. Want het is vrij prijzig natuurlijk, zo'n deel. Het gaat in de honderden euro's lopen. En ik denk, ik zal toch even checken. Maar dan blijkt dat het helemaal niet te goed wordt. Want je moet contactlensen nemen. Dan wordt het wel vergoed. Alleen het stomzinnige is, contactlenzen kunnen niet in die sterkte gemaakt worden. Ja, dan heeft u pech gehad. En toen ben ik de Raad van de Gezondheids, heb ik gebeld. De, hoe heet het, die ziektekostenverzekeraars, die ja, de minister moeten adviseren. Ja. En die zeggen, ja, dat weten we. En het is heel triest, maar het is allemaal echt waar. Uh, je, kunt een, uh, je kunt een vergoeding krijgen. Maar niet als je een bril neemt. Alleen als je contactlenzen neemt, dan kan dat als je een medische indicatie hebt. Alleen, ja, contactlenzen kunnen niet technisch gezien niet in die sterkte gemaakt worden. Dat is onmogelijk. En weet je ook waarom uh, lenzen wel vergoed worden en, en de bril niet? Ja, dat heeft de minister zo besloten. Ja, zie je wel, weer zo'n kip zonder kop. Ja, opmerkelijk. Dat is, ja, er is geen reden voor eigenlijk. Het is zo, maar ja, dat doen we zo... Want ja. contactlenzen op de benen nog veel duurder zijn dan de rillen. Uh, dat, dat weet ik niet. Dat, dat zou zomaar kunnen. Wat... Ja, nou, als de, zodra ze sterker worden wel. Maar uh, okay. de contacten gaan niet, niet verder dan, dan een cilindertje. Of met sterkte drie geloof ik. Of vier. Dat weet ik niet precies eigenlijk. Maar ja. deze sterkte kan dus niet in, uh, uh, uh, gemaakt worden in, in, uh, in uh, contactlenzen. Dus ja, sorry, pech had. Doei. Ja. Dus dat moet wat jou betreft weer uh, aangepast worden. Nou, He, heeft het... is, dit is, dit is zo iets opzinnig. Ja, dat... dat lijkt me. Ja, en dit Dirk, heeft jou... het ook te maken met wat voor Hobby verzekering uh, je hebt? Je? Heeft het ook te maken met wat voor soort verzekering je hebt? Nou, je kan dus een, een aanvullende voorziening kun je afsluiten. Uh, een afsluitende verzekering kun je afsluiten, bedoel ik. Uh, uh, daar zit dan uh, die bril in. En dan krijg je dus 50, geloof 50 euro per glas vergoed of zoiets. Mm -hmm. Maar die verzekering is zo duur dat je binnen een half jaar die hele bril al betaald hebt. Dus je moet je voor een jaar verzekeren, minstens. Heb je twee keer betaald wat die bril kost aan de verzekering. Oké. Okay. <laughs> dat is volkomen voorkoopelijk echt waar. Ja. Nou, <laughs> ja, het, is, het, is, nee, het is helder. Denk, nu denk ik dat ik die ga afsluiten. Ja. <laughs> <Lijkt me niet. laughs> Oké okay, Dirk, dank dankjewel dat voor de bellen. De... het dan nog serieus. Wilt u die afsluiten? Dat ja. gaat dus niet gebeuren. Dirk, ik dank je wel voor het bellen, want ik ga ja, na, na, okay. naar de volgende toe. Bedankt voor de tijd. Oké, okay, okay. heel goed. Ja. Dank je wel. We gaan uh, naar Kees. Dag Kees, goeienacht. Ja, hoi. Hoi. We hebben het over uh, wat er op het lijstje moet komen richting Tweede Kamer. Nou, wat, uh, wat jou betreft, wat, wat moet er uh, komen, wat moet worden afgeschaft? Nou, dat, is de, dat, dat wordt het langstudeermaatregel. Uh, de langstudeerboete. Ja, zeker. Ja. En uh, wat heb je daar zelf mee te maken? Uh, nou, ik ga zelf voor het uh, vierde jaar uh, mijn studie in. Ja. En uh, ik ben langer bezig door een uh, depressie. Uh -huh. En het is allemaal nog afwachten of ik daar nu ook mee te maken krijg in september. Daar heb ik maandag ook weer een gesprek over. En uh, ja, ik, ik vind dat uh, studenten. Uh, kunnen mij één keer een studie doen? Hebben mij één keer de kans om uh, dat op deze manier te doen, met studiefinanciering? Ja. En uh, je, kunt, je kunt het niet van hen verlangen om daar niet 3000 euro extra voor te gaan betalen voor een jaar extra. Nee, want um, jij zei je bent vier jaar bezig? Um, ja, ik ga, het, ik ga het vierde jaar in. Ja. En, nou, ik is dus nog even afwachten of ik uh, uh, volgend jaar mijn bachelor heb. Het kan zijn dat ik dan nog een half jaar uitloop. Maar dus dan, dan zit je er wel zeker overheen. Ja, maar zou je dan, um, ik weet niet hoe dat zit, moet je dan twee keer zo'n boete betalen? Moet je voor ieder jaar een boete betalen? Uh, ja, dat geldt voor uh, dus, uh, uh, ja, het komende studiejaar dan. Ja. Uh, dat is van 3000 euro extra per jaar. Ja, oké. Okay. Dat moet wat jou betreft worden uh, teruggedraaid. Merk je bij jou in de omgeving, en ik snap dat het voor jou uh, dat het, uh, problematisch is, maar merk je dat, dat veel uh, collega studenten van jou uh, hier ook mee zitten? Nou, nu wil ik het geval dat ik theologie studeer. Ja. En dat er, dat er ja, toch wel enige verzachte maatregelen zijn bij de faculteit. Dat, ...dat die het ook niet helemaal mee eens zijn. Maar hoe dat uh, financieel allemaal in elkaar steekt... ...dat, uh, dat heb ik niet echt uitgezocht. Nee. Maar ja, ze schijnen er echt wel op tegen te zijn bij de faculteit. En uh, de die, uh, uh, ja, die krijgen dan ook wel een mindering van... Uh, uh, ...ja, ik hoor een echo, dus ik praat iets langzamer. Okay. Die krijgen ook wel een, min een mindering op het collegegeld wat ze moeten betalen wat ze eigenlijk zouden moeten betalen. En, dus dat betekent ja, wat betreft, dat, dat die langstudeerdersmaatregel ja. uh, is zelfs de KVD momenteel aan het draaien. Ja. ja dat, wat en dat betreft, betreft het is, is het hoopvol voor jullie denk ik, of niet? Ja, ja. Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, studenten zijn toch de toekomst van het land. Oké. Okay. Um, maar je zegt dus eigenlijk dat, dat de universiteit um, verlaagt dus het collegegeld... zodat jullie um, toch nog uh, ja, niet heel veel geld hoeven uh, te betalen. Ja, daar is wel iets over bezig. Maar precies precieze weet ik daar momenteel ook niet van. Nee. Oké. Okay. Dankjewel voor het bellen, Kees. Ja, graag gedaan. En een uh, goede uitzending, hè? Ja, dankjewel. En ik hoop dat uh, wat jou betreft... die langstudeerboete, uh, uh, dat die er niet uh, gaat komen. Um, Annemarie, heb ik uh, contact uh, mee? Dag, Annemarie, marie Goeienacht. Goeienacht. Uh, dat glaasje water van GroenLinks vind ik een goed idee. Want overal in Zuid-Europa krijg je gewoon op tafel een keer afkoud water. Vaak dan met ijslontjes erbij ook. Ja. Erg lekker. Uh, maar dat vind ik niet zo'n erg wezenlijk iets... Uh, eh, wat ik veel belangrijker vind, is dat er rondom de thuiszorg eh, iets gaat eh, veranderen, en met name teruggedraaid worden naar hoe het vroeger was. En dat hele gedoe dat de gemeentes verplicht zijn om eh, eh, aanbestedingen te doen, zodat noodzakelijke alverhulpen of hulp na een operatie of hulp. Uh, uh, als er geen mantelzorg aanwezig is uh, om mensen, de ouderen mensen die chronisch ziek zijn uh, uh, hulp te geven. Dat moet niet bij intekening uh, uh, in, in de verre omgeving. Uh, het laagste uh, biedende mantelzorgorganisatie of, uh, op, of thuiszorgorganisatie die krijgt dan uh, de aanbesteding via de gemeente. Dat leidt ertoe dat mensen uh, geconfronteerd worden met... Uh, Mensen van buitenaf die de lokale situatie nauwelijks kennen. Heel veel heen en weer gerij. Uh, dat is ook nog voor mij op een milieu-oogpunt heel erg onverstandig. Ja. Uh, je moet gewoon die, die thuiszorg uh, die noodzakelijk is in de directe omgeving, wijkgebonden, stadsgebonden, dorpsgebonden organiseren. Ja. En dat lijkt mij voor beide partijen beter. Zowel voor de cliënt als voor de verzorgende. Ja, nou denk ik dat het ook heel erg te maken heeft in welke regio je zit. Want um, uit persoonlijke ervaring um, kan ik je vertellen dat, dat um, wat ik daarvan meemaak, de thuiszorg echt geweldig is. Dus um, ja, daar hoor je geen klachten wat mij betreft over. Maar ik weet niet ja. of dat bij jou anders is. Ik heb meegemaakt vorig jaar dat mensen tot uit Gouda toe... Uh, ...naar een adres in Utrecht kwamen... ...terwijl er in, de, in dezelfde wijk ook een uh, thuiszorgbureau was. Mm -hmm. Maar dat was, die hadden lager ingetekend... ...tussen een van de organisatie in Gouda... ...die moest dan Utrecht bestrijken... ...en die, die, die mevrouw die kwam iedere keer heen en weer uh, tussen. ...terwijl er ook mensen uh, dichtbij... ...via het thuiszorgbureau uh, georganiseerd hadden kunnen worden. Het is dus helemaal afhankelijk van waar in een bepaalde regio... ...men uh, uh, uh, intekent... Uh, en dan de laagst mogelijke zorg biedt, want daar gaat het om. Van je, je, je, je kunt aanbesteden, zelfs buiten Nederland, heb ik al begrepen. Maar dan krijg je de, de laagst biedende uh, organisatie, uh, die kan dan in een bepaalde wijk uh, een front, 20, 30, 40 kilometer verderop uh, de thuiszorg aanbieden. Dat vind ik een onzalig uh, systeem. Ja, dus dat gaat wat jou betreft er uh, weer aan. Het ja, dat nou. is, kan heel eenvoudig weer teruggedraaid worden ja. zoals het vroeger ook was, wijkbepleging. Oké, okay, nou dan zet ik dat ook op het lijstje dat de wijkverpleging weer, is weer terug moet. Het is besparend en het is ook nog uh, beter voor uh, het, het met name juist uh, doordat, er, zeker ook als je dan gewoon uh, gebruik kunt maken van dezelfde personen die aan huis komen, zodat mensen inderdaad uh, in de gaten krijgen wat er speelt bij iemand die langdurige zorg nodig heeft en op tijd uh, kunnen ingrijpen. Ja. En dat kan niet als je iedere dag een, een nieuw persoon voor je neus krijgt. Is is, onmogelijk. Uh, is helemaal duidelijk. Dank je wel. Ja hoor. Dag. Dag jullie. Goed, dat was uh, een, een hele bijdrage voor uh, het lijstje... wat we gaan maken voor de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het plan van GroenLinks... dat uh, dus, uh, het water in, in cafés en in restaurants... Uh, uh, ja, dat je gratis een glas water uh, moet kunnen krijgen. Wat vindt u dat um, de Kamer waar ze zich uh, mee bezig uh, moeten houden? Um, bel ons even 0800-1121, mailen kan. En u kunt ook Twitter. Het mailadres is NCV.nl. En uh, bij Twitter gebruikt u dan de hashtag kazeluna. Youssef heeft ook gebeld... Dag Jozef, goeienacht. Goeienacht. Nou. Um, ik had uh, nog twee dingetjes. Eigenlijk drie dingetjes. dus schoot mij net nog ook nog even te binnen. Ja. Uh, ten eerste om te beginnen het kwartje van kop. Het kwartje van wat kop? Wat uh, Ja, volgens mij hebben we dat al lang ja. weer teruggekregen. Maar volgens jou is moet je dat gewoon terugkrijgen. Oké, okay, ja, volgens mij wel. Want uh, we vinden de brandstofprijzen nog steeds uh, gigantisch uh, gestegen zijn. Oké. Okay. En... Uh, ja, en de BPM uh, zou ik graag afgeschaft uh, willen zien. En waarom? Nou, omdat de auto's hier in Nederland uh, een stuk duurder zijn dan in het buitenland. Ja. Uh, helemaal. Als je dat gaat vergelijken voor uh, tweedehands auto's... en je kijkt uh, wat ze in Duitsland kosten of wat ze hier kosten... dat scheelt gewoon uh, nou 40 procent. Ja. Um, en nou weet ik wel dat de overheid bezig is met allemaal maatregelen... als het gaat om, als je uh, energiezuinige auto's neemt... dat je dan bijvoorbeeld geen ppm uh, hoeft uh, te betalen. Uh, dat is wel een manier waarop je kunt zeggen van... oké, okay, dan zorgen we ervoor dat mensen gezonder... Uh, of in ieder geval uh, betere auto's gaan gebruiken. Ja, maar die auto's die worden nog steeds wel verkocht. Of ze nou uh, in Duitsland worden uh, verkocht of hier. Mm -hmm. En dan wordt hier ook nog steeds meegenomen met oude auto's. Want we worden nou tegenwoordig... Uh, die, uh, die hele oude auto's waar helemaal geen BPM uh, meer wordt betaald. Ja. ja. Er wordt heel veel wordt er geïmporteerd vanuit Duitsland, waar ze dus ook geen BPM hoeven te betalen. Ja. En er wordt hiermee geregeld om ze ook geen wegenbelasting meer te, uh, te betalen. Ja, nou heb ik even uh, snel uh, laten kijken. Um... De BPM, die wordt al afgebouwd. Die uh, was uh, 27 procent, dan heeft het over het jaar 2010. Nu is dat, uh, vorig jaar was het 19 nu is het 11 En dat wordt volgend jaar 0 Dus jouw wens qua BPM uh, uh, wordt verhoord. Het enige is alleen dat er komt wel een andere heffing voor. Dus er komt een CO2-heffing. Dus ja, heel, dat zal niet. Nee, ja, Goed, maar dat heeft dan te maken met hoeveel je rijdt. Dat is misschien ja. toch wel terecht, dan, toch? Nou ja, ik vind het niet. Ik nee. bedoel, dat de een die op zijn auto natuurlijk nodig voor zijn werk. En, uh, ja, of ze moeten het openbaar vervoer uh, goedkoper maken. Mm -hmm. Want uh, wat ze eerst met die ov uh, kaart hadden gedaan... dat hadden ze beloofd dat het niet duurder zou worden. Maar uh, volgens mij is het wel duurder geworden. Ja, en het wordt vanaf januari wordt het weer duurder. Of 2,4 procent ja, nou, komt er bovenop. Uh, uh, dan moeten ze dat goedkoper gaan maken... als ze mensen willen stimuleren om uh, ja, uh, zuiniger... Uh, niet in de auto te gaan stappen. Mm -hmm. Okay. Dus dat, en uh, eigenlijk wat we met de te binnenschoot, is het uh, uh, bijzonder tarief van de belasting uh, ja, in ieder geval minder. Want volgens mij is dat als je nu overwerkt, uh, ik ben zelf vrachtwagenchauffeur, dus dan maakt uh, even goed wel wat uren huren, uh, dat dat gewoon meer wordt belast. Dus eigenlijk hard werken in Nederland wordt gewoon bestraft met meer belasting betalen. En dat moet ook weer afgeschaft worden. Nou ja, afgeschaft hoeft niet per se, maar de, volgens mij is het niet 42% wat, uh, wat belast wordt. Maar het mag wel wat minder, een stuk minder, vind ik. Ja, oké. Okay. Wat zou je redelijk vinden? Uh, 20%. 20%, dus overwerk, ja. uh, maar met 20% belasten en niet, niet ja, dat hoge werk. Ik vind dat juist gestimuleerd moet worden. Ik bedoel, uh, alle vrachtwagenchauffeurs die. Uh, ja, die werken allemaal, maken allemaal veel uren. Ja. Omdat wij uh, natuurlijk uh, overal uh, maar. Uh, zonder klachtwagenchauffeurs is er natuurlijk ook niks. Die, weet je weet dat uh, die slogan is. Uh, zonder transport staat alles stil. Ja. Dus ik vind dat het uh, wel beloond mag worden, eigenlijk zelfs. Nou, dan heb ik drie dingen opgeschreven. Dankjewel, Jusse, uh, voor het bellen. Het, okay, wordt, graag gedaan. het wordt een hele waslijst. Ja, nou graag gedaan. Het wordt een hele waslijst die we gaan sturen naar de Tweede Kamer. Maar daarvoor kunt u bellen. Ik denk dat er nog een heel, dat andere mensen ook nog een hele hoop kunnen bijverzinnen. Ja, nou dan moeten ze bellen. 0800 1121 0800 1121. Ons gratis telefoonnummer. Mail even naar Luna@ncv.nl en anders gebruik de hashtag kazaluna. Luna. Um, Laten we ook even een uh, moment van, van rust uh, nemen. Dat wil zeggen, we gaan even nadenken over wat er allemaal nog op die lijst moet. Doen we terwijl we muziek draaien van um, uh, Of Monsters and Men: Little Talks.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 We horen de muziek veel tijdens deze sportzomer hier op Radio 1. Nou, die sportzomer duurt nog twee dagen. Oh, Zaterdag, zondag en dan beginnen de reguliere programma's weer. Dit was Of Monsters and Man met Little Talks. We hebben het uh, vannacht in Casa Luna over plannen die u graag bij de Tweede Kamer zou willen indienen. Um, dat doen we naar aanleiding van een plantje van, uh, van GroenLinks. Um, als er genoeg mensen zijn die vinden dat um, gratis een glas water in kroegen en restaurants moet worden gegeven... als genoeg mensen daarmee eens zijn, dan wil GroenLinks daar een wetsvoorstel voor indienen... Toen dachten wij, even, nou, zijn er meer plannetjes die wat u betreft makkelijk ingevoerd kunnen worden? Kleine dingetjes, heel praktisch. Laat ons dat even weten, dan gaan we lijstjes sturen naar de Tweede Kamer met die ideeën. Daarvoor kunt u bellen, 0800 1121. U kunt mailen, dat gebeurde bijvoorbeeld door Han van Uden. Die mailde ook naar kazalona.ncv.nl. En hij schrijft, ik denk dat ze het openbaar vervoer gratis moeten maken. Dus de trein en bus, zowel voor jong en oud. Dit stimuleert de economie als mensen gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen. Want dan kunnen ze naar bijzondere plekjes in Nederland... waar ze dan koffie kunnen drinken met een glaasje, gratis glaasje water. Goed voor de, uh, openbaar vervoer is dat, zegt hij. Goed voor milieu en natuur, um, als dat gebeurt. En dan moppert er ook niemand meer over te laten treinen en te laten bussen. Dan dankjewel voor het mailen. We kregen ook een mailtje van eh, Jan Wijn. en eh, Jan, even aan de lijn, want eh, je telefoonnummer stond erbij. Dag Jan, goedenacht. Goedenacht. Ja, wat moet er gebeuren? Ja, nou, ik, ik had het al eerder gelezen van GroenLinks... om eh, tappunten, eh, openbare tappunten in plaatsen. Dus dat je water kunt tappen? Neer te zetten, van dat... Eh, uh, gratis verstrekken in horeca, dat, dat, dat is voor mij nieuw trouwens. En ja. dat hoeft voor mij ook niet per se hoor. Nee, dat hoeft maar, niet? Nee, ik vind dat de gemeente in, in, in dorpskernen, en dat was vroeger ook zo, dat je daar openbare tatplaatsen waar je uh, wat kan drinken. En uh, eventueel een flesje vullen als je aan het fietsen of aan het wandelen bent. Ja, zo, zo, een soort stadspomp of dorpspomp. Ja, een soort uh, stadspomp... Uh, ik, eh, ik, ik wandel en fiets zelf ook nog vaak. En ja, dan is je flesje liggen, zeker met het warm weer. En dan kun je nergens vullen, zeker niet als je op de heide zit. Mm. En toen heb ik eh, een paar jaar geleden als voorgestelde Staatsbosbeheer eh, in, in Hezen. Die daar een nieuw eh, werkplaats in was. Om daar een tappuntje neer te zetten. Want er komen duizenden fietsers in het seizoen langs gefietst en wandelaars. Die dan eventueel een fles water kunnen vullen. Maar ja, daar hadden ze geen, geen oren naar. Dat, dat interesseerde ze blijkbaar helemaal niks. Nee, want zou het te duur zijn of dat het dan het onderhoud nou, dat gepleegd kost, moet dat worden? Kost niks. Dat is gewoon ja. buiten tegen die gevel even een, een, een kraantje uh, maken. Ja. waar mensen even zijn water kunnen tappen. Als ik uh, ja ik loop dan daar zelf al binnen omdat ik ben, uh, daar bekend ben. Dus dan loop ik daar wel eens werkplaats op om dan mijn flesje uh, te vullen. En dat doen ze ook niet moeilijk over, dat kan gewoon. Nou, nee, dat doen ze, niet zo, dat doen ze ook niet zo moeilijk over. Al is het wel eigenlijk een plaats waar uh, mensen, dus niet, niet, niet de bedoeling dat er mensen komen. Uh, uh, maar het kan heel eenvoudig door uh, op, op, op de dergelijke plaatsen. En dat is dan bijvoorbeeld, uh, uh, heb ik het dan bij de Stravaceider in hezen. maar dat kan ook uh, in, in andere delen van het land waar. Uh, ...waar veel uh, recreanten hebben die uh, in zijn natuurgebieden komen. Ja, nou, een uh, helder pleidooi voor het terugbrengen van de waterpunten... ...waar je dus gewoon uh, je flesje weer kunt vullen met, met vers ja. water. En, en in de horeca hoeven het niet per se, hoor, want ik zit graag op het terrasje en dan met een pintje. Dus, uh... <laughs> Liever een gratis pintje. Nou, het, het werd al... Want die het... mensen die mogen ook gerust wat verdienen, dus... Ja, uh, nou ja, ze zullen niet arm worden van een glaasje water, denk ik, maar... Goed, het, het is uh, jouw pleidooi. Want als er weer gewoon overal waterpunten zijn... dan hoef je niet eens naar een, een kroeg om een glaasje water uh, gratis te ja. krijgen. Dankjewel ja. Jan voor het uh, mailen en bellen. Oké, okay. okay, tot een andere keer. Goedenacht. Um, gaan we naar Louis van Rest. Een hele goede avond. Goedenavond. Ja. Ik heb al jaren een idee over het betalen van een echt... zelf betalen van een echt eigen bijdrage voor eigen risico. En dat is namelijk bijvoorbeeld, ik zal twee dingen noemen, er zijn er veel meer. Alles wat we naar binnen hachelen, daar zit risico aan om ziek te worden. Neem ik twee dingen, alcohol en roken. Alcohol, daar betaal je dan een eigen risico toeslag op. Niet per flesje bier of uh, fles wijn, maar per percentage alcohol. Dus een flesje bier van 2% betaal je minder eigen risico voor. ...als voor een flesje bier van 8% waar je veel meer voor betaalt. Okay. Uh, dat gaat in zijn totaal naar een verzekering. Dus, niet een, een, dus je kan de zorgverzekering doen, niet naar de belasting, maar naar een zorgverzekering. Dat kan je met streepjescode wat er binnenkomt, kan je bij elkaar tellen... ...kan je aan het eind van het jaar zien hoeveel geld daar voor binnenkomt. Voor kosten, ziektes enzovoort, ook mensen die... Uh, met een, een alcoholkost uh, kosten maken hè, aan, aan andere patiënten, wat we met z'n allen moeten betalen, logisch, want we betalen gezamenlijk. Dan heb je een echt eigen risico betaald. En is dat die kosten van alcohol, en dat kunnen ze dan zien, uh, totaal in een jaar wordt die meer als erin gebracht is, dan moet je dat percentage ietsje verhogen. Ja. En zo ook natuurlijk met roken. Dat klinkt dan gek, maar er zitten twee voordelen aan. Ten eerste, dan wordt het roken zo duur van roken met longkanker. Hè. Eh, dat worden de, de is wat onbetaalbaar. Nu wordt de premie onbetaalbaar. Maar daar betaalt ieder zijn eigen risico van het roken. Plus, als u of ik, als we roken, zo eigenwijs zijn... als we een longoperatie of wat gehad hebben... en we gaan rustig door met roken dan kunnen, we niet kunnen de mensen niet klagen, dat betaal ik. Nee, dat betaalt de roker. Oké. Okay. Nou, even voor dat systeem. Want ik begrijp dat u daar al, al uh, zegt... ik ben daar al heel lang mee bezig uh, met, met dit idee. Bent u daarmee wel eens naar de politiek gestapt? Uh, uh, nou, wel in, in politieke programma's heb ik dat uh, ingebracht. Meerdere malen. Ja. Ook bij ouderen hebben ze eens een keer geïnformeerd. Hebben ze mij van, nou, we zullen het opnemen... en we zullen dat eens bespreekbaar maken. Want ik bedoel, dan, dan is met alle kosten, hè, dus ook met dik worden enzovoort, dus producten waar je dik van wordt, dat betaal je. En dan betaal je wel wat duurder voor een, een zakje chip. Maar iemand die veel chips betaalt, betaalt meer. En iemand die helemaal geen chip betaalt, die betaalt minder. En die krijgt er, wordt daar ook niet ziek van. Ja. Dus ieder als u of ik een borrel neem, weten we helemaal niet... wat voor risico's we daar later door veroorzaken. Hè? Ja. Dus... Maar, maar u zei van, ik heb dat wel ingediend. Um, maar dat heeft u dus vervolgens niet... in de politieke programma's teruggezien? Nee. nee. Dat moet een teleurstelling voor u zijn. Ja, ik ben 84, dus ik heb wel meer teleurstelling. Maar... <laughs> Precies. Ja. Maar goed, uh, en, en, maar u heeft dus geen uitleg gekregen... waarom dit niet zou werken? Misschien nee, dat het te ingewikkeld wel, is om hey, in te voeren? Ja, dat is een goed idee. Ja. En het zullen we opnemen. En hey, ja, in, in meer van die programma's die erover gaan. En... Ik denk, maar ja, misschien denk primitief of dom hoor, maar ik denk dat je daar een hele hoop kosten eh, met z'n allemaal iedereen betaalt dan de kosten voor zich. Dus als je veel, ja, weet ik veel veel chips of veel vet of veel de dingen waar je dik van koopt uh, wordt, veel van koopt, ja. ja, betaal je meer als dat je die producten niet tot je noemt. Ja, oké. Okay. Nou, meneer van Rest, um, uh, wellicht dat dit pleidooi toch nog ergens doorgedrongen uh, is ja. en dat het alsnog ervan misschien gaat komen. Misschien horen mensen dat. weten. Ja. Ik denk dat het dan ook goedkoper wordt. Dat je dan, want je betaalt zelf in feite je eigen risico. Ja. Uh, uh, nou, dat op een centraal punt kunnen ze zien wat er binnenkomt. En komt er te weinig binnen doordat er meer longziekten zijn van rokers. Nou, dan betalen de rokers iets meer, maar niet in de vorm van belastingen. Nee, dat gaat dus rechtstreeks in die pot om eh, daar de zorg voor te betalen. Ja, en dan, nou ja, laat iemand dan die rook zo is als die rook... en hij, hij heeft een longoperatie of wat gaat, en gaat door met roken. Ja, dan kunnen we niet zeggen, ja, daar betaal ik voor. En daar nou. betaalt hij zelf voor. Oké. Okay. Dank u wel, meneer Van Rest. Goed, goedenavond. Goede Goeie uitzending. Ja, dank u wel. Nou, we, we zijn er nog een 25 minuten ongeveer. En uh, dan uh, komt het volgende programma alweer. Dat is Astrid de Jong. Altijd een plezier om naar te luisteren. Um, als u wilt bellen, dat kan. Er wordt heel veel gebeld. Dus als u even ons uh, niet meteen aan de lijn krijgt... dat komt omdat er zoveel gebeld wordt vannacht... dat uh, we het een beetje druk hebben. Dat uh, kan gebeuren. Dat is alleen maar fijn, toch? Uh, u kunt ook mailen. Dat kan ook als we het hebben over de lijst... die we samenstellen om naar de Tweede Kamer te sturen. Het, het gaat dus om simpele... Kleine dingen die u graag veranderd zou willen zien... en waar de Tweede Kamers over zou moeten spreken. Dat mailadres is casaluna.ncv.nl. En eh, als u nog wakker bent op de Twitter, mag ook, hè... dan kunt u gewoon eh, de hashtag Casaluna gebruiken. We hebben muziek van Pieter Wilkens. Hier is libben, Libbe, Libbe. Ik dier de hand de vrijen. Hoi, kan ik je horen naar me ha? ik het, sah de En dafast kan je ik me sa. Bring het leven, leven, leven, leven, leven, leven, leven, leven, leven, leven, leven, leven, leven, Hij zou het eens als niet liggen, het is een jefte en een waai. Dook is het viochtje, dook is vrij, het is een dij, wat dofst er maar. Bring het leven, leven, leven, leven, leven, leven, leven, waarom in mij? Bring het leven, leven, leven, leven, leven Let mij dan opnieuw bij je hart, zwaar je ervoor dat ik nu je. Ik wil een blier en zulk ik wil een ziel zonder bezier. Breng het leven, leven, leven, leven, leven, leven, leven, leven, waarom niet bij? Breng het leven, leven. So I lied, I will be here, alway the street, I will say, Jeem, Bouden cells overal my tserkes, Jeem, Spreak Bring, het living, living, living, living, living, living, living, in my. En de shooting van dit lied let het rip je de vraag. Voor de vrede was een schild, voor alle meisjes, jongen are. en En breng het leven, leven, leven, leven, leven, leven, leven. leven, leven, leven. Breng het libe, libe, libe, libe, libe, libe, libe, veroming mij? Breng het libe, libe, libe, libe, libe, libe, libe, veroming bij. Vriestalige muziek was dat van Pieter Wilkens. Ja, vorige week draaiden we Dylan in het Fries pop Dylan. Dat was een op van mijn gast Klaas Jansba. En nu is het Kohen, Leonard Kohen in het Fries. Diverse vriestalige artiesten, waaronder uh, Nienke Laverman... die zong een lied van Leonard Cohen van een uh, cd die in, 19, nee, in 2008 was verschenen. Dit was Libbe, Libbe, Libbe. We hebben het uh, vannacht over ja, uh, ideeën die we naar de politiek willen sturen. Want um, GroenLinks is met een ideetje gekomen over gratis water in kroegen. Nou, we hebben gevraagd, heeft u andere ideeën wat er uh, zou moeten worden aangepast? Wat heel makkelijk in te voeren is, laat dat ons weten. Dat kan via 0800 1121. Dat kan via de hashtag Casaluna. Arnoud van Geel heeft daar uh, gereageerd. Die zegt, ja, gratis openbaar vervoer, dat gaat niet meer lukken helaas. Dat was een, een plan dat ook eerder uh, ingediend was. Maar de ov -ja kaart voor studenten te omzetten in landelijk gratis jaarabonnement. Dat ziet hij wel zitten. En wat hij zegt, hoe wordt gedacht over de granalenpellerij? Granalen gaan naar onder andere Polen en komen dan gepeld gebeld weer terug naar Nederland. Daar moet ook naar gekeken worden, vindt hij. We kregen ook nog een mailtje van Joachim. En Joachim die ergert zich aan één ding in commercials met name... De autotoeter. Hij wil graag dat autotoetergeluiden op de radio. Met name in commercials dat die verboden worden. Dat kan zo irritant zijn als je in de auto zit. Nou Joachim, dat is ook voor op het lijstje. Marjan heeft gebeld naar ons telefoonnummer. Dag Marjan, goeienacht. Hallo, met Marjan Langerak. Hallo Marjan. Nou, uh, wat maar... moet er gebeuren? Nou, ik ga de andere kant op. Ik ga naar de dieren toe. De dieren, oké. Okay. Wat de moet daarmee dieren. gebeuren? Uh, nou, er wordt altijd de hondenbelasting geïnd. En dat, gaat, dat is ook heel, heel, heel erg veel. Ja. En ik weet niet waar dat naartoe gaat, maar als ik dan hoor en lees dat de dierenasiels uh, geld nodig hebben, afhankelijk zijn van donaties, sommigen moeten gesloten worden, die redden het niet meer. Dan hebben we het over de dierenambulance, de vogelopvang en noem maar op, wat allemaal door vrijwilligers wordt gedaan. En dan zeg ik op mijn beurt, hevel de hondenbelasting over, per gemeente, naar de en de ambulances en uh, andere opvang voor de dieren. En dan pak uh... je het een met het ander. En, en als jij uh, dierenvriend bent en jij moet hondenbelasting betalen, ja, uh, nu heb je nog zoiets lopen lopen te schelden. Maar als jij weet waar het naartoe gaat en waar het voor is, ik denk dat je het ook iets makkelijker betaalt. Ja, en betalen moet je toch, of het nou naar de gemeente gaat... of dat het dus uh, ergens anders uh, naar die asiels en ja, de toe gaat. Staat. Ja, inderdaad, dan gaat het natuurlijk naar de asiels toe... Ja. die uh, echt om geld zitten te springen en heel mooi werk doen. Oké. Okay. Um, want dus... heb je zelf uh, een hond? Nee, nee, nee, helaas niet meer. Oké. Okay. Want maar, dat, dat... dat klinkt alsof je heel lang een gehad hebt? Ik heb er wel eentje gehad, ja, ja. ja. En katten heb ik ook gehad. Oké. Okay. En ik heb vaak de dierenambulance gebeld uh, als er een dierennood is of zo. En de spaans gelijk klaar. En dat allemaal voor niks. En ja. Ik vind gewoon ja, heel veel dat over. Ja, oké. Okay. Nou, dat geld moet dus uh, van de hondenpenning moet en dan naar gewoon, de gewoon uh, Ja, per gemeente. Ja. Want de ene gemeente is groter als de andere. En die hebt meer uh, voorzieningen dan de andere. Oké. Okay. Dankjewel voor het bellen, Marjan. Oké, okay, gedaan. Nou, de, lijst, de lijst voor de Tweede Kamer wordt langer en langer. Gaan we kijken wat Ed uh, Teunen daar nog aan toe te voegen heeft. Dag Ed, goeie Ja, goeienacht zeg. Uh, ja, ik denk dat er toch wat structureels moet gaan gebeuren. Ja. En dat ligt ook voor de hand. En dat zal ik uh, in de lezing met uh, Jolanda Schap zal ik dat vertellen. Dat is ten eerste: ja, ik heb een echo. Uh, dat is namelijk dat, dat je ik dat dus uh, schoon verantwoord rijden dat dat uh, toereikend is tot alle lagen van de bevolking. Niet enkel rijk, maar ook arm. Nou, dus... dat wordt dus nu momenteel tegengewerkt. Een elektrische bromfiets is namelijk goedkoper in productie... te maken dan een bromfiets met een motor, want die bruin delen. Dus ik begrijp niet dat zo'n uh, bromfiets 40% duurder moet zijn... dus die elektrische dan eentje met de motor. Ja. Ten tweede heb ik altijd een vraagteken gezet... Uh, LPG is een uh, schone brandstof. Dat is eigenlijk een afval, afvalproduct van de uh, raffinaderijen. Die gaat via de verbrandingspijpen, nou, dat gaat de lucht in, of het wordt gebruikt voor de auto's. Maar dat bestaat hoofdzakelijk uit toegevoegde belasting. Dus dat is niet stimulerend. En de klap op de vuurpijl is dat je nog extra gestraft wordt. als je LPG gaat gebruiken. dat je nog uh, vier, keer, uh, vier keer zo hoge wegenbelasting moet gaan betalen. Als ze dit nou eens een keer terugdraaien. ik denk dat het, dat het doel heiligt en dat je er veel meer resultaat heeft. Uh, ja. Doen ze het niet, dan krijg ik het idee dat het milieu niet het doel is, maar dat het een marketing item is. Oké, okay. dus dat moet beschikbaar worden voor iedereen, zeg je. Nou, dat, dat ja, moet allemaal te doen, doen zijn. Ja. Heeft het misschien ook te maken met dat er nu gewoon te weinig van die um, speciale um, milieuvriendelijke scooters en dergelijke geproduceerd wordt nog en dat daarom de prijs ook hoger is? Ja, natuurlijk, je hebt altijd aanvang, maar je zal, ja, dus, kijk, je zal dat eerst op een uh, niveau moeten brengen van een gewone bronfiets. Okay. Kijk, dat, je zal iets moeten doen. Kijk, LPG kost al niks. Het is een afvalproduct. Waarom moet het uh, 60, 70 cent belasting op? Ja. Waarom moet dan iemand die, die dan zegt, nou jongens, ik doe mee... Alleen, ik kan het niet betalen, want ik kan die wegenbelasting niet betalen. Want dan word ik ook nog mee gestraft. Oké. Okay. Dus dat is toch iets Dat is te, te veel voor jou, Ed. Oké, okay, nou, dankjewel. Ja. Komt ook op de lijst te staan. Um, hij wordt langer en langer. Dankjewel voor het bellen. Ja, ja, oké. Okay. Maar het, nou. is, het is niet alleen dat mensen ideeën hebben. Uh, ik begrijp dat er ook mensen komen die vinden dat ideeën moeten worden aangepast. Henk van der Veen, goeiedag. Goeiedacht. Ik ga je het goed even in op die dame van die hondenbelasting. Ja. Ik zat 30 jaar geleden in het bestuur van een dierenambulance. Ja. En toen heb ik daar al veel gesprek met de dierenarts over gehad... waarom ze die hondenbelasting, waarom ze dat gewoon niet stoppen... in de ziekenfonds voor dieren. En? Wat werd er gezegd? Dat kon niet? Nou, die vroeg zich dat ook af. Ja. Die, die, die, dat, dat geld wordt eigenlijk heel oneigenlijk gebruikt. En verder ga ik in op die meneer... Die ja, maar wacht geld even. Waar wordt, het geld, waar wordt het geld nu voor gebruikt... dat via hondenpenning en dergelijke binnenkomt? Is dat, gaat dat gewoon in de algemene gemeentekas? Dat, ja, precies. Oké. Okay. Dus er moet een soort uh, ziekenfonds voor die dieren komen? Die, die, die dierenarts zei toen, ja, het zou alleen een van de basisschool gaan. Ja. Die was er nogal tegen toen. Maar uh, ik ga nog even in op die manier met dat, uh, met, met dat uh, risico op, op roken en drinken bijvoorbeeld. Ja, meneer Van Rest was dat. Ja, nou, ik vind het een onzinnig plan. Want op een pakje sigaretten wordt gigantisch veel accijns betaald. Ja. En dat wordt oneigenlijk gebruikt. En ik stel voor om dat geld aan de kankerbestrijding te geven. Dus de accijns moet dan... Uh, want hij had het over een systeem waarbij je dan... Um, hoe, hoe sterker de alcohol was, hoe meer je zou moeten betalen daarvoor. En dat zou dan uh, dat extra bedrag bovenop de accijns nog moeten zijn. Maar u vindt dus dat de accijns uh, moet rechtstreeks uh, naar uh, zorgverzekeringen... en, en... Ik, vind dat wij, uh, ik vind dat wij op een behoorlijke manier moeten omgaan met belastingen en ook accijnsen. En ik weet helemaal niet wat ze met die accijnsen doen. En uh, het is trouwens een fabeltje dat rokers meer geld kosten uh, dan niet-rokers. Rokers gaan eerder dood. En uh, zijn daardoor alleen al goedkoper. Ja. Maar, maar dan kun je nog van zeggen dat uh, de laatste fase van hun leven wellicht um, niet goed is... en dat er heel veel zorg voor nodig is voor de laatste fase. Ja, uh, waar nu had... bijvoorbeeld ook gekeken wordt wat oud-minister wat, uh, Klink, oud Klink vandaag gezegd heeft. Hè? Zijn sommige operaties al nodig aan het eind van je leven ook? Ja, precies, daar kun je kritisch naar kijken. Ja. Maar als een, als een overheid zonder geld zit, dan is het altijd opvallend dat de vaccins op sigaretten en alcohol omhoog gaat. Ja. En dat wordt, vind ik, heel oneigenlijk gebruikt. Ja, okay. En mijn voorstel, ik zal het nog een keer herhalen, is: geef dat dan aan de verslavingszorg en uh, aan het KWF. Ja, dat is duidelijk. Dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. En een goede nacht verder. Dan ga ik naar Nico Egbers uit Amstelveen, want die zegt. onmiddellijk invoeren: 10 euro verwijderingsbijdrage op een ja, kelvon. Wacht even, heel even wacht, ik noem nog even deze mail. Um, 10 euro dus verwijderingsbijdrage op een pakje kauwgom. Hele pleinen en winkelstraten zijn bedekt met een grijs tapijt van uitgespuugde kauwgom. En dat moet dus een einde aankomen. Nou, meneer Lazes, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik ben Lazes, Amsterdam. Dit volgende, nu deze meneer Murdoch met grote palmen is binnengehaald door de Nederlandse voetbalclubs... Ja. Dat, ik begrijp ook niet de mentaliteit van deze voetbalclubs. Dat ze met deze, nou ja, laat ik zeggen, halve onderwereldfiguur in zee gaan. Mm -hmm. maar dat is nog de dag gelaten. Maar er, is, er komt ruim een miljard komt er binnen. Dus gelijk kunnen de staatssteun en de overheidssteun ingetrokken worden. Dus politie optreden, betalen. Uh, wat er gebeurt, dus uh, dat ze ondersteuning krijgen, vaak uh, van gemeenten omdat ze slecht draaien. Hup, afgeschaft, betalen. Het is afgelopen ermee. Want het is gewoon een, een multinational geworden, die, die hebben voetbalclubs. En ze, ze, ze, ze draaien nog steeds onder on het palmet van, van, van sportclub, maar dat zijn niet. Het is business, big business. Ja, zeker als er aandelen en dergelijke mee te maken hebben. De, ik begreep dat de vorige keer toen zeg maar met Sport 7 dat schip met geld dacht er binnen te komen, dat de salarissen vooral gestegen waren van de voetballers. Dat moeten ze deze Precies. keer niet doen. En wat dacht je van, van, het bestuur langzaam, met uh, want het kan ook wel een beetje minder. Als, als je hoort hoe ze, hoe ze, hoe ze elkaar verteren met, met grote diners en vette diners. Dat is, dat is geen sportclub. Het ja. is gewoon big business. Aanpakken, doorsnijden die hele subsidiehulp en betalen. Oké. Okay. Want je hebt het gezien, want gelijk werd er geageerd, want er moet een soort... Uh, ja, hoe noemen ze dat? Recessiebelasting betaald worden. Dus als de, als de mensen weer als 150.000 per jaar verdienen... moet extra belasting betaald worden. Gelijk gaan ze dreigen dat er een proces komt. Deze voetbalclubs. Mm -hmm. Dus, dus staatssteun ah, intrekken bij politieoptreden... moeten ze alle gewoon zelf het, op betalen. Alle overheidssteun. Alle overheidssteun. Nou, daar zullen de voetbalclubs ja. niet blij mee zijn. Maar ze krijgen het, Leef, het geld van Europe. Ze deze, deze halve onderwereldfiguur binnen voor een miljard. Vergis je niet. Ja, voor twaalf jaar, hè? Ja, maar wel een miljard. Ja. En wat ik heb, ik, het is meer dan 400 miljoen per jaar wat ze, wat ze krijgen, per club. Ja, dus dat is een hoop, uh, hoop geld. Goed. Uh, dat wou ik zeggen. Ik verdien het niet, hoor. Nee, uh, ik wou dat ik het verdiende. Meneer Laazes, dank denk, u wel. En ik denk jullie ook niet. Nee, zeker niet. We kunnen uh, echt uh, Hand op het hart was het maar zo. Dus weg met het idee dat sportclubs zijn, big business is het. Oké, okay, hartelijk dank. Tot ziens. Dag. Ja. We hebben een, uh, een lijst aangelegd. En er komt ook nog bij de rotondes in de bebouwde kom. Mailtje van mevrouw De Grootwarme. En zij schrijft uh, bij het omkijken bij rotondes of er auto's aankomen... ligt de stoepranden ineens wel erg dichtbij en makkelijk te raken. Dit probleem hoor ik van velen, vooral ouderen. Hoegenaamd alle ouderen die gaan fietsen... moeten toch eerst minimaal hun woonplaats met al die rotondes verlaten... in de hoop dat er uh, niet buitenom nog meer rotondes liggen... Want dan kunnen we blijven afstappen met uh, alle risico's van Dien. Zelf ben ik ook al twee maal gevallen door het haastig af, afstappen. Dus zij hoopt dat er wat aan die rotondes uh, gebeurt. Nou, um, wellicht dat dat ook op uh, de lijst kan. Uh, ja, zegt ze. Hup, naar de Tweede Kamer. Nou, hebben we dat uh, genoteerd. Dank u wel. Timo, een hele goede nacht. We zijn nou. bezig met het uh, aanleggen van een lijstje voor de Tweede Kamer. Ja, die eigenlijk ga, ja. uh, makkelijk uh, uh, in te voeren zijn. Wat, wat is jouw plan? Ja, nou de, uh, de AOW-uitkering uh, die is toen de tijd ingevoegd omdat de ouderen nadat ze niet meer konden werken uh, tot, uh, tot armoede vervielen. Maar inmiddels is het gewoon de eerste pijler van onze pensioenvoorziening. Mm -hmm. En ik zat te denken van, uh, is het niet handiger om zeg maar een staatspensioen in de vorm van een lening te verstrekken die pas op weer is op het moment dat uh, mensen overleden zijn, zodat je zeg maar uit de erfenis. Zeg maar het genoten staatspensioen weer terug kan betalen aan de staat. Dit moet, vast... je, dit moet je even uitleggen. Je, je, je krijgt dus uh, een soort uitkering. Ja, als je 65 bent, krijgt iedereen een AOW-premie. Ja. Of je het nou nodig hebt of niet. Ja. Want Harry Menz zei laatst nog, nou voor mij hoeft die AOW-uitkering niet. Dat heeft nou. ik eens een keer gezegd. Dan ja. kan hij net zoals de koninginna een goed doel geven. Ja, maar je kan het ook gewoon, zeg maar, dan, uh, ja, dan vrijwillig terugstorten. Dan moet het gewoon een generieke re regeling zijn die iedereen in, in solidariteit treft, zeg maar. Ja. Maar, maar als, je... Die AOW, als, je dat, als je die AOW nou gewoon als een lening verstrekt, zeg maar, en uit de uh, uh, erfenis laat terugbetalen, dan snijdt het best aan twee kanten. Want aan de ene kant, je bent verzekerd van je levensonderhoud, omdat je gewoon recht hebt op die AOW-uitkering. Aan de andere kant kan je ook niet een hele hoge erfenis doorschrijven naar je kinderen... die dan van gekke niet meer weten wat ze met dat geld moeten doen. Ja, als er al geld overblijft. Maar hoe ja. garandeer je dan dat het geld, stel dat je op oude leeftijd denkt... nou, ik ga leuk dat geld verbrassen en er blijft niks over. Waar moet dan, want dan heeft, zit er dus ook niks in de, in de erfenis. Wat, wat, wat kun je dan nog aan de, de staat teruggeven? Nou, dan kun je niks meer teruggeven, maar dan moet je het wel opmaken. Ja, maar moeten, moeten dan de, de, de kinderen, uh, dat geld dan maar die, zeg maar die schuld dan nee, verheffen? We kunnen toch eerst een overzicht van de boerder laten opmaken. En als het per negatief is, dan uh, neem je de erfenis niet aan. Ja. Dat gebeurt nu toch ook, neem ik aan of niet? Ja, dat, dat kun je weigeren. Maar ik, ik snap het voordeel hier niet zo van. Nou, dat de staatsfinanciën niet zo gierend uit de hand lopen als er helemaal geen kinderen meer, sorry, geboren worden. En ik vind het ook trouwens dat iedereen zijn naam moet noemen als hij de telefoon opneemt. Want het is dan lekker makkelijk om zonder je naam te noemen... niet met ter verantwoording geroepen te kunnen worden. Oké, okay, nou. Dankjewel voor het bellen. Okay. Timo was dat. Ja. Gaan we snel naar uh, Sander. Dag Sander, goeienacht. Even kijken of we contact hebben met, uh, met Sander. Hallo? Ik, hoor, ik nou. hoor je. Ja, ik hoor jou nu ook. Hartstikke goed. Okay. Nou, een hele goede nacht. Um, ja, het lijstje voor de Tweede Kamer wat we aan het uh, samenstellen zijn. Um, wat uh, moet er wat jou betreft uh, opkomen? Ja, het is een onderwerp dat wel aandacht heeft, maar volgens mij gaat het niet heel erg hard. Uh, we gaan op 12 september allemaal weer stemmen. En voor zover ik weet is dat allemaal weer met, uh, met potlood. Ja, met het rode potlood. Ja, en het is volgens mij uh, 2012. En uh, ja, die overchipkaart is er ook. Volgens mij zou het toch moeten kunnen dat we binnen zeer korte termijn overal in Nederland weer gewoon elektronisch kunnen stemmen. Ja, het was een poosje was het ingevoerd, maar vanwege de veiligheid. Omdat niet gegarandeerd kon worden dat, ja. het, het, het, het, het, ja, dat het geheim bleef. Hè? Want het kon gezien worden wat je gestemd had. Ja, er is ooit eens volgens mij ergens één, één stemcomputer uitgelezen. Ja. Door, door een of andere Wiskit. Van die OG-chipkaart zijn er al twaalf... 12, 15, 20 incidenten mee geweest en die is er ook. Mm -hmm. En uh, ja, als je zeker wil weten dat de uitslag niet helemaal correct is, hè, in de zin van one man, one vote, dan moet je het volgens mij met papier en potlood doen. Want in al die honderden stemblos in Nederland, ja, er wordt, er wordt natuurlijk wordt er op bepaalde plekken gewoon misgeteld. Ja. Ik heb het niet eens zozeer over fraude, maar. Papier en potlood, dat is volgens mij uh, de snelste weg naar fouten in de, in de einduidsvloog. Ja, nou ging het ook uh, bij het elektronische stemmen, omdat er zeg maar, uh, in het Engels heet dat een paper trail. dus dat terug te zien is van uh, wie de meeste stemmen uh, heeft gekregen, dat dat, dat ook uh, te, te herleiden is. Dat heb je natuurlijk als je gewoon op uh, papier stemt met je rode potlood, dan kan het allemaal teruggevonden worden en gecontroleerd worden. Dat was ook nou, nog dat een dat van de dat dingen. Maar vind je, vind je dat ze gewoon te streng zijn dan met die stemcomputers? Dat ze een beetje overdreven ja, doen? Ik, ik, ik... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat het niet te organiseren is. Dat, uh, dat, dat je dat uh, ja, min of meer waterdicht. Hè? Waterdicht is niks. Maar dat je dat gewoon uh, goed kunt organiseren. En dat je dan ook inderdaad nog terug kunt zien. Uh, voorgestemmen, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet te organiseren is. Ja, oké. Okay. Stoor je eraan? Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik stoor me er wel aan. ja, Want ik denk. Ik denk gewoon dat, uh, dat als, jij, als jij in heel Nederland... Uh, nou, hoeveel stembureau's zullen dat zijn in heel Nederland? Dat zijn er honderden. Mm -hmm. als, het al, als al die stemmen met de hand moeten worden geteld... Ja, daar, daar zitten gegarandeerd fouten in. Dat kan niet anders. Okay. Dat kan niet anders. En als jij gewoon een, uh, een digitaal systeem hebt... Uh, dan voel ik op een klomp aan dat daar gewoon uiteindelijk minder fouten in zitten. Ja. Nou, um, volgens mij zijn ze... het enige druk... wat ze ooit... Het enige wat ze volgens mij ooit hebben geconstateerd is dat het uit te lezen was. Hè? Er is nooit fraude geconstateerd of wat dan ook. Maar alleen maar dat je op de een of andere manier bij die gegevens kan komen ja. als derde. Ja. En dat daarmee um, ja, het dus het niet geheim bleef. Dat was het uh, probleem. Sander, ja. uh, jij komt ook op de lijst. Dankjewel. Dat zeg ik tegen iedereen die gebeld heeft, die gemaild heeft. En die ook via tweets nog bijvoorbeeld. Uh, zorgje stuurt nog een tweet. Mijn wens is dat ons land goed en wijs bestuurd wordt. Niet mensen steeds wegzetten, zoals nu veel oudere, zieke en meer mensen. Nou, dat is het pleidooi. En verder um, zegt de net een mooi liedje van de Friese Cohen cover. Een mooi Friese Cohen cover gehoord. Nou, hij is daar blij mee dat we dat gedaan hebben. En Dennis uh, die schrijft nog. Stoppen met belasting over Belasting. Daar gaat het over de brandstof en de energie. We hebben een hele lijst, gaan we samenstellen voor de Tweede Kamer. Kijken of daar genoeg mensen zijn die zich daar druk mee willen maken. Dank dus aan iedereen die dat gedaan heeft. Blijft u vooral hier afgestemd, want zometeen... Astrid de Jong met de tweede nacht van uw leven. Dat is voor Omroep Max. Vijf gewone mensen vertellen een uur over zichzelf hier op Radio 1. En aanstaande maandag dan zijn wij er weer met Kazeluna. Dan zit hier Colette van der Veen. En zij heeft als gast de filosoof Simone van Salo's. Dank voor het luisteren. Graag tot maandag. Ik, ik, ik, ik, ik. ik. ik. En ik. ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. Een CRV.